Van der Linde met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij Pretoria in Zuid-Afrika zijn zeker elf doden gevallen. Onder hen zouden ook een kind van drie en twee tieners zijn. Volgens Zuid-Afrikaanse media namen drie mannen afgelopen nacht een bar onder vuur. Behalve de doden vielen er ook veel gewonden. Veertien mensen liggen in het ziekenhuis. Waarom de bar onder vuur werd genomen is nog niet bekend. De vermeende drugsboot die twee keer werd aangevallen door het Amerikaanse leger... was mogelijk niet op weg naar de VS. Dat meldt CNN op basis van bronnen binnen het Amerikaanse congres. De marine zou op een vertrouwelijke bijeenkomst hebben gezegd... dat de boot met drugs onderweg was naar een groter vaartuig... met als eindbestemming Suriname. De boot werd op 2 september in internationale wateren bij Venezuela aangevallen door de VS...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 Bewoners van Moerdijk worden gewaarschuwd voor nep-mails over juridische ondersteuning. Het Brabantse dorp moet wijken voor de industrie en inwoners hebben afgelopen tijd mails gekregen van een zogenaamde jurist die hulp aanbiedt. Meldt Omroep Brabant. Ze moeten dan 25 euro overmaken. Volgens experts is het bericht overduidelijk oplichting. De stichting Bewonerscollectief Moerdijk zegt dat er misbruik wordt gemaakt van de kwetsbare positie van de Moerdijkers.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 Met nu, Oud Zandvoort. Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing. De paasreces op ZFM Zandvoort en AB Radio worden u aangeboden door de Bierburg. De Bierburg vindt u boven de HEMA in Zandvoort. U kunt daar terecht voor een lekker hapje en drankje.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 En iedere 25e boeker krijgt een gratis verblijf. Je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 Twee kinderen waarvan er eentje leuk is. Ja, de ander is uh, moah. Dat, uh, dat is een grapje, hè? Ja, ze zijn allebei uh, Ja, je, ik erg me kapot aan die mensen die hun eigen kind zo speciaal vinden. Jans kind is zo speciaal, ja, nou gaat hij later naar het speciaal onderwijs. Uh. Mijn moeder is iemand die heeft altijd alle oplossingen klaar. Dat moet je weten. Wat er ook gebeurt, hoe ik ook faal. Zij weet achteraf vaak precies wat ik anders had moeten doen. Oké, okay. ik zit op het terrasje. Rooien wij dus op. Ik denk, oh, het was gezellig, Ronald. We gaan lekker naar huis. Lekker slapen. Goed idee. Ik betaal de rekening. Ik stap op de fiets. En ik begin naar huis te fietsen. En er gebeurt iets. Soms dan ben je aangeschoten. En dan voel je iets aan je lijf. En dan denk je... Nou, we kijken er thuis wel naar. <lacht> dat werkt eigenlijk nooit in de praktijk, hè? <lacht> Dit is wat er gebeurt. Ik ben aan het fietsen... en ik voel ineens... een soort onzichtbare kracht... mijn rechtervoet... bovenop... mijn fietspedaaltje drukken. Serieuze pressie. Drukage. En ik denk... Hmm, dat is interessant... Maar fiets in godsnaam door Ronald, Anders gaan mensen allemaal kijken naar jou En je plakt voet. Dus ik fiets door Alleen die druk op mijn voet Die wordt steeds groter Steeds meer druk op mijn voet En ik voel behoefte Ik voel een golf aan behoefte Aan meer informatie Over mijn voet Dus ik denk, nou Ronald, je bent er nou toch Je voet is er nou toch Kijk in godsnaam naar je voet dus ik kijk naar mijn voet en ik zie dat de veter van mijn schoen ja. zich om de as van mijn fietspedaaltje heeft gewikkeld en zich met elke trap stevig al vasttrekt. En nou komt het. Ik, fucking helder dat ik ben ondanks al die wijn, ik zie daar, ik zie die voet en ik denk stoppen. Daar is mijn oplossing, ja, yeah. stoppen. Sterker nog, ik zeg hardop, zeg ik, de volgende zin tegen mezelf op de fiets, zeg ik hardop, dit komt hardop uit mijn bek, ik zeg, stuur me naar de stoep om te stoppen. Dan zeg ik hardop, stuur me naar de stoep om te stoppen. Nou, als die zin uit je bek komt als je hebt gesopen, dan zit het dan wel goed, zou je denken. Dus ik stuur naar de stoep. En ik rem, maar dat doen mensen die willen stoppen. Dat is oké, okay. ik rem. En ik kom tot stilstand. Ook in theorie prima. Maar... Op het moment van stilstand... blijkt dat het gewicht van mijn lichaampje... aan de verkeerde kant van het schuifietje zit. Want het rechtervoetje zit vast aan het pedaaltje. Mijn gewicht zit aan de rechterkant. Dus ja... De kans op steun vinden, op planeet aarde, aan deze kant van het universum, is nieuw. En de landing is al ingezet, hè, mevrouw? Het feest is al begonnen. Nou... Dan duurt dit lang! Als je hier weet waar het naartoe gaat, dat duurt lang! Dan kwam een oud wijf van 70 voorbij fietsen. Ik kreeg oogcontact met haar in de val. En ik hield ook oogcontact, ik weet niet waarom. Ik dacht dat zij zwaartekracht zou kunnen opheffen. Ofzo. Ik weet niet waar ik op hoogte heb. Die fietsen er keihard van die werd bang, jongen. Ik heb nog nooit een oud wijf zo hard fietsen. Vlaan. Er kwamen allemaal Spaanse toeristen voorbij, die hebben zeker drie keer Basie en Adria gezegd, die fuckers. Nou, ik had nog tijd om mijn belastingaangifte te overdenken. De tijd zat uiteindelijk. Ik knal keihard op de grond. Met die fiets en Zo klang. En ik hoor een jongen. Die is aan de andere kant van de straat. Is hij speciaal gestopt met zijn fiets. Om dit te doen. Die had alles zien gebeuren. En ik vertel dit hele verhaal. Aan de keukentafel. Aan mijn moeder. En mijn moeder. Die kijkt me super serieus aan. Die zegt. Ronald... Jij moet schoenen met klittenband kopen.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 zeg? oh ja? Vraagt er iemand aan me hoe laat denk je dat de tram komt? Ik zeg nou, de rails ligt er al, dus het zal nog niet lang meer duren. Jezus! Jezus! Ik sta net op de tramhalte. Er staat er naast me zo'n uh, Belg in zijn te tuffen voor een stoplicht. Oh. Hij heeft zo'n pak kranten achter op, de, achter op de achterbank liggen. Oh ja? Ik tik zo tegen die eruit. Ik zeg tegen hem, wat moet jij nou met die kranten man? Zeg, die kan ik lekker scheuren. Jezus. Ja. Ik sta dan net op de tramhalte. Stopt er zo'n open auto naast me met twee Belgen erin. Ja. Voor het stoplicht. Ja. Zegt die ene Belg. Het is groen! Wat is die ander? Een kikker! Precies, kikker! Precies! Precies! But you're more like the Georgia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 En dan moet hij in dat zitje aan je stuur. Wat op de een of andere manier altijd zo geconstrueerd is dat je die beentjes helemaal een beetje moet ontwrichten om ze überhaupt. Voor India. Hij zit helemaal mama niet te doen. Oh, ja. oh. Mijn vrouw zat in bad te relaxen en te chillen. Ik dacht ik maak een geintje over de omvang van haar billen. Ik gooide een krop sla in bad en riep, schatje, voedertijd. Haar ogen spuwden vuur, ik had meteen enorme spijt. En ze zei al wat ik dacht, raad deze jochelmeijer, waar jij slaapt vannacht. Ik slaap weer op de bank van nacht. Ik slaap lekker op de bank van nacht. Ik slaap lekker op de bank. Ik slaap lekker op de bank, vanaf. Na een tijdje zei ze, kom je weer boven slapen? Nou, dat mocht ook wel een keer. Na een maand op de bank was ik zo hitsig als een beer. Maar ze zegt, nee, nee, geen seks. Ik ben echt helemaal gaar. Ik zeg, nou, ik begin op Sinterklaas te lijken. Die komt ook maar één keer per jaar. ha! Ah! En ik hoorde haar gapen. ze zegt slaap lekker lieverd, je weet waar jij mag slapen Ik slaap weer op de bankbaanacht Ik slaap weer heerlijk op de bankbaanacht Ik slaap lekker op de bank. Vanacht. Ik slaap heerlijk op de bankbaanacht Na drie maanden slijmen was alles weer koek en ei Kom je weer lekker bij me liggen, nou mijn straf was weer voorbij Ik roop dicht tegen de aan maar begon meteen te gillen. Ik zeg, wat doen de kinderen in bed? Ze zegt, nee, lul, dat zijn mijn billen. Ik zei nog sorry en kreeg een rode kleur. Maar haar vinger, wees al naar de... Oké okay, jongens, alle mannen, alle mannen, Kom op niet. We slapen lekker op de baan. We slapen heel lekker op de bank. Kom op, mannen, harder, harder. We slapen lekker. We slapen heel lekker. Oké, okay, nu alle vrouwen. Hij slaapt lekker op de baan. Hij slaapt. Nou, ah, dat klinkt maar veel te hard. Hij slaapt lekker op de baan. Hij slaapt lekker op de baan. Dag, goeiedag met de jongens. spreekt u, hallo, Goedemiddag. Hoi. Een uh, de buurtgenoot even aan de telefoon. Ja? Ja, ik bel iedereen even op in de buurt. Dat we een plannetje hebben gemaakt met een paar mensen om de veiligheid in de buurt wat te gaan verbeteren. Ja? Ik woon nog weer een half jaar in de buurt hier bij u. En uh, ik vind het gewoon één grote rotzooi. Een achternebbese troep. En de politie doet er niks aan. En ik heb besloten het heft in eigen handen te nemen. Vanaf uh, maandag uh, gaat er een ingrijpende verandering plaatsvinden in de, in de buurt. Ik ga vanaf maandag uh, langskomen met de jongens. En dan gaan we buurtpatrouille doen. Een buurtwacht. Kijken of de buurt zo veilig wordt. Want zo kan het niet langer. We pikken het niet meer hier. Ja, Bent u een nieuwe bewoner? Ja, was, sinds, nou, sinds een half jaar zeg maar. En ik schrok een ah. beetje van. Ik, mij was een beetje rustige woning beloofd. Maar. Uh, ja, ja, ja. ja. Nou, ik zal u wel vertellen. Ik woon hier nu al meer dan tien jaar. Ja. En, en uh, maar er zijn nog verschillende dingen geweest en de jongens hier trekken zich allemaal geen ene reet van aan. Wat zijn dat voor jongens dan? Ja, die wonen hier ook gewoon in de straat. Ja. Ik heb de moed opgegeven. Ik heb voor ons ik bemoei me er niet meer mee. Zodat nee. ze niet meer in mijn tuin komen. Ja. Is dat dan, gebeurd dan? Ja, dat is gebeurd. Ik had ze gewoon in mijn tuin staan. Ze trapt mijn hele bloemen kapot. Nou! Aan de voorkant hebben ze knikkers in de ramen en dan gaan en ze, ze echt. En dan loop ik erin en dan waarschuw ik erin En ik ben soms heel kwaad dat ik ja. zeg van, uh, jongen, ik trap je in elkaar weer, joh. Heeft u wel eens geweld gebruikt tegen ze? Niet echt. Nee, dat Roken gaan wij dus we wel echt? doen. Dat gaan wij dus wel doen, hè? vanaf maandag. Wij staan er gelijk op los. Oh. Ja, bij ons is de maat vol. Wij, uh, er zitten wat uh, mensen bij, die hebben ook een. Wapenvergunning. En ja. die knallen gelijk die gasten neer. Ja. Wij hebben echt gezegd: het, tot hier en niet verder. Nou, zulke dingen moet je niet. Doen, Jawel, ja, wij zijn het spuugveld hoor. Want dit denken we niet. We nemen gewoon het recht aan eigen hand. Ja. We hebben gezegd: dit is 2002. We hebben lang genoeg gewacht. Het is uh, zwolle drop, zwolle eronder. Ja, je er echt Kijk, en het zijn echt wel aardige jongens die ik bij me heb in principe hoor. Er hebben er weliswaar een paar vastgezeten. En uh, ik heb bij de gemeente wat subsidie aangevraagd. om deze mensen aan de bal te houden. En van het geld hebben we wat kapmessen gekocht. Wat bijlen en wat, uh, wat gereedschap zeg maar. Ik weet het niet hoor. Ik weet, ik weet niet of ik daar achter kan staan hoor. Ik bedoel, uh, nou, ja, daar bel ik ook gelijk even voor. Wat kosten aan verbonden. De jongens hebben een uh, aantal uniformen gekocht. Ja. En uh, die moeten toch uh, per hoofd uh, ja, verdeeld worden over de, over de kosten en over de bevolking. Dat kost zeg maar een uh, goede 110 euro de maand. Ja, dat geloof ik wel, ja. Ja, die wou ik dan bij u opkomen halen. Dat kan natuurlijk niet. Ja. Want ik doe het ook voor u natuurlijk. Ja, nou, nou, dan zeg ik laat het dan maar. Ja, dat maar, is hoor. nu te laat. Nee, want ik ben eigenlijk tegen uh, dat soort geweld. Ja, u laat liever over u heen lopen. Helemaal niet. Met gewoon ik een slapjanus de... nee, hoe kom je dan op nou man? Is het mogelijk dat wij uh, dit weekend bij u een voordelsleutel ophalen? Helemaal niet, hoezo? Want dan kunnen we even, als u er uh, niet bent, kunnen we toch eventjes bij ons uh, bij u uh, verzamelen. Nee, dan, nee dat uh, doen krijg... we helemaal niet, jongen. Waarom niet? daarom niet. ik, ik teken daarvoor. Hoor. maakt u zich geen zorgen. Nee, u krijgt u weer terug. Nee. maar dan kunnen gewoon de jongens een duplicaat nee, is, maken. ik heb hier helemaal geen belang bij. voor het, bij het geval man, u niet bent, kunnen ze toch ja, even in de woning. <laughs> Ja mooi. Ja, je Zeg als u niet mee gaat werken dan moet ik de jongens op u afsturen. Want Ik hoop dat je een verzakking krijgen, zo doe me toch op, idioot. Wat is dit voor waanzin om zo tegen me te te gaan? Geef eens eventjes een kopie van de voordeursleutel als ik langskom vandaag of morgen. Dan kom ik met die jongens even bij je langs. Jongen, als je niet oppast dan kom ik even bij jou met die jongens. het. Eerst een grote mond over de jongens van het op. Ah jongen, het dingen en weer man, dikke dwaas dat je er bent. Gaal je nou terug? Nee, ja, ik ben er gewoon helemaal ik ben gewoon helemaal verbaasd. Wat? Jan lul. Wat is dit voor een taalgebruik? Precies wat je hoort. Dikke mogol, Als ik achterkom wie of jij bent, hè, dan pak ik jou wel even. Nee meneer, luister nou eventjes. Ik ben alleen voor de buurt. Ik probeer de buurt te beschermen. En graag een beetje normaal tegen me. de je erop. Stomme hoer dat je er bent. Oh, niet nog een keer. Hey. Ja? ja, meneer, ik het met de jongen nog even. Ik heb besloten even aangeven tegen u te doen. U heeft dat mij uitgescholden. U heeft mij uitgescholden. U maakt me uit voor alles wat mooi en lelijk is. U je toch een lul, joh? Terwijl ik het enige wat lul. ik wil... Lul. Terwijl het enige wat ik, ik, ik wil is... Nou, Terwijl het enige wat ik wil, lul. Wat lul. Ik wil meneer, lul. Lul. is een veilige buurt. Het enige wat ik wil, meneer, is een veilige buurt. Voor u, lul. Lul. voor mij, lul. Lul. voor alle inwoners lul. Lul. van deze stad. En omdat ik een beetje burgerzin heb, is het enige wat u kunt zeggen dit drieletterige woord. U zou uw ogen uit uw kop moeten schamen. Weet het u dat? Ben je, u bent het, het niet waard, het een inwoner van Zwolle te zijn. Het is een achterlijke nul dit te lachen is om hier te komen. Stond op. <hijen> <hijen> <Ja, joh>, fantastisch! <hijen> is nou eens een keer de eerste persoon bij telefoon te reageren, die gewoon reageert zoals je moet reageren. Reageren, weet je wel? Fantastisch. Hey. Stond op. Lul, dikke magol. Dikke magol. was verkennen van je. Nee joh, ja, Hij kende je gewoon, ja. Het gesprek begon zo aardig. Ik was van de jongens. Goh, hoe wist hij dat je er zo uitzag? Dikke magol. Wat een vent zeg ik, Maar Zo moet je er ook reageren. Ja. ja, weet je wel? In plaats van dat uh, Oh, dat u dit zegt. Oh, ja. Kom maar op. Lul. Lul. Lul. Lul. Lul. Lul. lul, lul. Fantastische telefoon -trui. En Mijn compliment aan deze meneer uit Zwolle. Zo moet je met dit soort figuren omgaan. Ik heb gewerkt als zingend telegram. Ik weet niet of iedereen weet wat het is. Het kwam op neer als je iemand een, een bericht wou sturen... je wou het persoonlijker maken, dan kon je dat mij laten zingen. Dus dan kreeg ik een, een, een tekst binnen en die zette ik dan op muziek. En uh, dan ging ik uh, naar de deur van de persoon... Voor wie, dan ging ik naar het adres van de persoon voor wie het liedje dan bestemd was. Dus dan belde ik aan. En dan deden mensen open en dan, uh, dan ging ik zo van... Uh, Sorry dat ik dit jaar niet op je verjaardag kon zijn. En vorig jaar ook niet. En het jaar daarvoor ook niet. Groetjes je vader. Om het toch wat persoonlijker uh, te maken. Uh, niet alleen voor particulieren deed ik dit, ook voor uh, bedrijven. Dus deze speelde ik dan wel eens van. We krijgen nog geld van je... Dat is uit onze administratie gebleken. We krijgen nog geld van je. Je bent in gebreken gebleven. Oh, dan heeft uw betaling dit bericht gekruist. Beschouw dan maar dit lied als niet gezongen. Goed, toen kwam een crisis. Toen moest ik ook uh, spam doen. Uh, ze kwam erop neer dat ik dan uh, de hele dag hetzelfde liedje zong uh, Moest gewoon overal aanbellen. Uh, behalve bij een nee-nee sticker, dat mocht ik niet aanbellen. En dan uh, deed ik deze bijvoorbeeld de hele dag. Hallo, je kent me niet, maar ik heb geld nodig. Ik ben een Nigeriaanse prins miljoenen op de bank, maar daar kan ik nu niet bij, dus maak wat geld over naar mij, dan delen we de winst. Let op, geld lenen kost geld. Maar dat vond ik nog minder leuk uh, om dat zo de hele dag uh, uh, te doen. Het leukste vond ik toch wel echt de liedjes die voor één persoon uh, specifiek waren. Zoals uh, deze. Hallo, weet je nog wie de vorige maand nog seks gehad Mijn naam is Lydia Ik kom net bij de dokter vandaan Wees maar niet bang, ik ben niet zwanger Maar jij hebt wel Dankjewel zijn. Badmeester, met een, met een mooi wit pak en, uh, en met een fluitje. En dan de hele dag op zijn hoger stoel zitten wachten tot er iemand verdrinkt. Badmeester Hans, zou ik dan eten? En de mensen zouden respect voor me hebben. Ik zou een zwemles geven aan mooie meiden, weet ik. Hé, hey. <lacht> en als de zwembad dan leeg is. Hè? Iedereen is naar huis, zwembad is leeg, dat hele bad ligt daar, helemaal vrij. Moet jij eens rijden? Moet jullie eens rijden? wie je dan een paar baantjes zwemmen? Wie denkt uh, uh, uh, uh. je? Wie denk je? Ah, ah, ah, ah, Dan je een paar baantjes zwemmen, dat weet ik wel hoor. Oh, dan gaat dat met de pakken uit jongen, Fluit fluitje het af. En dan ga ik hem water in hoor. En dan ga ik zwemmen, zeg. Oeh, la la la la la la la la la la zo. la la la la la la la la zou ik la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ben je 24 uur per dag. En overal. Het is een roeping. Maar ja. eh. Uh, meester hoor mooi niet zomaar. Mm. Nee. Oh, er komt heel wat bij kijken. Je moet op de eerste plaats. Natuurlijk heel goed kunnen zwemmen. Dat is logisch. Maar je moet ook. De natuurlijke autoriteit uitstralen. Goed met kinderen. Om kunnen gaan. Kalm blijven. In panieksituaties. En je moet natuurlijk ook... Uh, heel erg lang... stil kunnen blijven zitten. <lacht> Snap je? Nee, Maar ja, er zijn ook dagen... en ja, dan verdrinkt er niemand. En ja, dan zit je dan maar op die hoge stoel. Maar je mag nooit... wegzakken. Of in slaap vallen. Want het kan elk moment... misgaan. Je moet ook op een hele zorgvuldige, volwassen, respectvolle manier omgaan met je fluitje. En het nooit vergeten. <lacht> het fluitje nooit verliezen. Want een badmeester zonder fluitje is als een vogel. Zonder vleugels. <lacht> um, het beste wat je kan doen, wat, zoals ik het zie, hè? Hey, zoals ik het zie, het beste wat je kan doen is dat je het fluitje omdoet met een touwtje om je nek. <lacht> touwtje natuurlijk niet te lang, want dan bud je in je piemel. <lacht> touwtje niet te kort, want dan krijg je niet meer over je kin heen zo het fluitje moet hangen ter hoogte van je borstbeen. <lacht> en het borstbeen is het bot dat de ribben <lacht> met elkaar verbindt. <lacht> Daar laat je het fluitje hangen. Oké. Okay. Het is avond. Het is al laat. Je bent moe. Je wil naar bed. Dan doe je het fluitje af. En je legt het fluitje op je... Nacht. ...nachtkastje. Daar leg je het neer. Altijd maar weer. Op je nachtkastje. Niet op een andere plek. Op je nachtkast. Zodat je altijd weet... Waar is mijn fluitje? Op mijn nachtkast. When I think about us, it makes me feel kind of homesick. Like we're still in the bar and sing along to Oasis. Oh shit, I could Lately I feel like I'm so out of touch. Wanna go back when we were drinking so much? I'd sit for everything it's a forever thing, and I just one of those phases.